Middernacht, het begin van dinsdag 1 januari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Mede namens de NOS wens ik eerst alle luisteraars een goed 2013 toe. De vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat toch door ondanks de harde wind. De veiligheidsregio Rotterdam besloot kort van tevoren dat het vuurwerk toch de lucht in kan. Er werd lang gewacht met de beslissing omdat de windsnelheid varieert. Van verschillende kanten zijn waarschuwingen gekomen dat de harde wind voor problemen kan zorgen bij het afsteken van vuurwerk. In Noord-Nederland is de brandweer extra alert op jongeren die kleine vuurtjes stoken vanwege die harde wind. De brandweer heeft het er erg druk mee. Het afsteken van vuurwerk heeft op verschillende plaatsen geleid tot incidenten. Zo raakte in Scherpenzeel in Gelderland een jongen van tien gewond toen hij vuurwerk in zijn nek kreeg. Het ontplofte in zijn kraag. Op het station in Hezen in Brabant hebben jongeren met zwaar vuurwerk de ruiten van een wachtruimte eruit geblazen. En ergens anders in Hezen werd een metalen glijbaan in een speeltuin opgeblazen. De glijbaan kwam terecht op het dak van een huis. In Hogeveen is brand uitgebroken in een gymzaal bij een school. De gymzaal staat in het centrum van de stad. Volgens de eerste berichten is er mogelijk asbest vrijgekomen. De politie houdt mensen op afstand. Hillary Clinton zal volledig herstellen, zeggen haar artsen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken had een bloedpropje... tussen haar schedel en haar hersenen achter haar rechteroor. Dat was het gevolg van de hersenschudding die ze eerder opliep. De minister heeft geen beroerte gehad of hersenschade opgelopen. Clinton viel twee weken geleden flauw en kwam daarbij ongelukkig terecht. Volgens de artsen mag ze naar huis zodra is vastgesteld hoeveel bloedverdunners ze moet gebruiken. Dan nog het weer, het regent en er staat voorlopig nog een harde wind. Morgenochtend nog wat regen, in de middag droger en af en toe zon. Het wordt ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ah, dames en heren, ook ik wens u een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Het is weer gelukt om het jaar, en in dit geval met stormachtige wind en regen, af te sluiten. En het vuur aan te steken en zodoende de drempel over te gaan. Want dat is het, toch? Een soort drempel. Ik kan het me nog zo goed herinneren van vroeger... Hoe spannend het was, zoals wanneer je een grens passeert... van deze naar gene zijde, komende uit het oude jaar dat sterft... op weg naar het nieuwe dat geboren wordt. Het heeft dus ook altijd iets sacraals, met of zonder vuurwerk... iets van leven en dood. En als het nieuwe jaar iets zal brengen, dan toch in ieder geval dat. Leven en dood, zoveel weet ik zeker. En daarom wil ik u graag op dit bijzondere ogenblik... het eerste uur van het nieuwe jaar voorstellen... aan iemand die getraind is in denken over leven en dood. Hij is filosoof bene directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerden. En zelf kreeg hij op de meest directe wijze... Eh, te maken met zijn eigen sterfelijkheid. De dood werd hem aangezegd. Door een oncoloog. Kanker dus. Bordkanker. In 2008 werd het vastgesteld. Eén been is inmiddels afgezet. En deze maand zal een nieuwe scan moeten uitwijzen hoe die ervoor staat. Hij ziet het als een test voor het gehalte van zijn filosofie. En hij praat erover op een buitengewoon vrijmoedige manier. Dat maakt indruk. Hij heet René Gude. Ik sprak hem een paar dagen geleden. En ik zei, laten wij, om te beginnen, op dit moment toosten. Laten we dat doen. We hebben de glazen alvast gevuld, voor de zekerheid. Waar toost jij op? Ja, ik wou zeggen het nieuwe jaar. Maar... nou, uh... ja, dat mag wel. Maar het is wel een bijzonder jaar, denk ik. Ja, het is een bijzonder jaar. Laat ik dan toch zeggen, mij en mijn geliefden. Ja? Ja, nadat nou, ik op die geliefden. Dan toost ik op jou en jouw geliefden. Ja. Want is het voor jou goed om dingen te vieren, bijvoorbeeld? Doe je dat nog steeds graag? Ja. Ja, dat, is trouwens, dat gaat verder dan, uh, dan het de dood aangezegd krijgen. Ik, ik uh, ja. heb sowieso de neiging om... Uh, uh, als je iets kunt vieren, dat uh, met beide handen aan te grijpen. Heb je altijd gedaan? Of? Heb ik altijd gedaan. Ja. Ja, waarom doe je dat? Waarom is dat zo belangrijk? Is, is dat filosofisch een... onderbouwd ook? Ja, min of meer wel. Omdat het, uh, um, wij geneigd zijn om uh, onze, onze problemen op te lossen. We zijn niet eens geneigd, dat zijn we aan het doen. Ja. En dat, dat heeft een, uh, een bepaald uh, een soort gezond verstand-idee dat als er een probleem is, dan ga je dat oplossen. Maar. Het probleem kan wel zijn dat je daarmee eigenlijk voortdurend op problemen uh, ge, georiënteerd raakt. Je gaat er bijna op jagen, want je bent er zo goed in om problemen op te lossen. En, en dat is ook zo'n goede manier om gelukkig te worden. Mm. Dus je wordt uh, van kop bis voes af problemen eingesteld, eigenlijk. Ja, ik voelde een soort dat het aankomen dat het niet helemaal de juiste houding ja, is. Nou, in ieder geval uh, is dat allemaal heel verstandig, gelukt, ja. helemaal heel verstandig. Alleen er zijn twee situaties waarin het. Uh, uh, niet meer zo handig is. De eerste is dat als je behoorlijk veel problemen hebt opgelost... dan word je bijna genoodzaakt om ze te gaan maken... om ermee door te kunnen gaan met het problemen oplossen. Niet goed. En dat heet klagen en zeuren. Okay. Gevaarlijk. Ja. En, um, het voorziet het een behoefte, maar niet, te, niet de goede. Ja, nee, precies ja. En de, de andere, die had ik ook net in mijn hoofd, Lex... maar die weet oh, ik nu even je... niet meer... Dat had iets te maken met... Nou ja, goed, in ieder geval, dat als, als dit de gewone manier van doen is... onze gebruikelijke, verstandige uh, manier van doen... is de problemen die er zijn op tafel leggen en oplossen... dan moet je van vieren moet je dus een speciaal aandachtspunt maken. Want dat doe je dan niet zozeer. En dus heb ik mij zelf... Uh, ik zet me niet af tegen de probleembenadering. Ik vind het allemaal heel verstandig. Maar uh, ik heb daar gewoon bijgenomen dat, dat je wat extra inspanning moet leveren om vieringen te doen. Maar het schiet toch, ik begrijp van jou, dat het tekortschiet Als je je richt op problemen, is dat iets wat tekortschiet? Ja, ik vind dat niet genoeg. Nee. Om gelukkig nee. te zijn? Nee, het is één van de strategieën om gelukkig te worden. Ja. Maar, maar eigenlijk uh, niet voldoende. Hij is niet voldoende. Want het is een soort negatieve manier van doen die je niet richt op de positieve zaken die er zijn. Wat, moet, wat maakt wel gelukkig? Ja, dat je je toch echt realiseert. Uh, uh, dat de wereld waarin je dat je dat je jezelf min of meer dwingt. om je te realiseren, om je te bedenken. dat de wereld waarin we leven. niet uit één grote samengebalde bende problemen bestaat. maar eigenlijk misschien wel één grote samengebalde. Uh, gebald platform is. Waar je, waar je jezelf op kunt verwerkelijken. En dat verwerkelijken gaat dan niet alleen door het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 Voor, uh, Heel graag. Voor van harte de, welkom, voor dan, deze dan roeien we samen. Project. Ja, daar roeien ja. we samen. Dan ja. neem ik het even van jou over. Goed, wat moet ik nog over jou zeggen... afgezien van dat je nog steeds directeur bent... van die internationale school voor wijsbegeerte in Leusden. In april, april uh, neem je afscheid. Ja. Je bent uh, zelf filosoof en bevriend... met gerenommeerde mensen als Sloterdijk en anderen. Je bent getrouwd, hebt twee zoons. Klopt. Met boeken geschreven over ethiek en filosofie. Schrijft in trouw en andere kranten. Je bent uh, hoofdredacteur en uitgever geweest... van Magazine. Ja. Wat is het eigenlijk, filosoferen? Dat gaat over fysica, logica en ethica. Dat, dat is, is geloof wel. ik de drietrapsraket. Drie ja. uh, uh, en je moet huilen bij de eerste regel van Descartes. Ja, Principe ja. de la filosofie. Dat is allemaal waar, wat je zegt. Ja, ja. goed hè. Ja. Ja. En je bent nu 55 <laughs> en, en in Surabaya geboren. Ja. <laughs> Gelukkig. Ja. Wat betekent dat, doodgaan? Nou, dat betekent uh, dat... Uh, mijn leven ophoudt. En dat vermoedelijk mijn. Uh, mijn omgeving. daar meer last van heeft dan ik. Hm. zal hebben van, dan ik. Heb jij er geen last van? Nou, ik zat, heb daarover nagedacht. of ik nou bang ben voor mijn eigen dood. En nu nog niet. Ik bedoel. Uh, het kan nog wel even duren. En ik weet niet hoe het in het uur van mijn dood. hoe het dan zal zijn. Of dat ik dan niet toch begin te schreeuwen. En. Uh, hm vloeken en tieren of uh, liggen te trillen als een espenblad, Maar uh, ik ben er nu op, de, op geen enkele manier bang voor. Ik heb echt het idee dat, uh, dat het leven uh, een bewerkelijke aangelegenheid is. Het is ook niet alleen maar een feest. Dat uh, het behoorlijk lastig is om met al die fasen in je leven... Uh, om daarin de goede houding te vinden. Het gaat ook vaak mis. Ik heb ook, bij mij is het natuurlijk ook veel misgegaan... En dat, dat uh, gevecht om het op een aardige manier uh, te doen... Uh, heeft mij heel veel gebracht. Ik ben er heel... Uh, ik bedoel, en ik heb het ook met, met plezier gedaan. Maar ik, uh, ik kan me inderdaad voorstellen dat er zo'n moment komt... dat je als met Jan Wolkers... Uh, wat die, die zei dus van, uh, nu is het genoeg, zei dat moment kan komen. En dat, dat, er zit dus iets ambivalents in doodgaan. Dat is dat aan de ene kant het leven mooi is... En, maar het is ook heel bewerkelijk. En dus het is ook prettig om los te laten. Het, als het waar. Ik, ik kan me iets bij voorstellen... dat ik ook in het uur van mijn dood nog steeds denk... nou, ik, ik heb het al 50 jaar met de nodige inspanning gedaan. Het was zeer de moeite waard. Um, ik zou het iedere keer weer doen. Maar het feit dat het afloopt... is niet alleen maar verschrikkelijk. Ja. Niet alleen maar verschrikkelijk. Is, is er in het denken daarover een idee, ik zou zeggen een gedachte... maar een idee, een filosofisch idee, die je daarbij echt tot steun is? In deze fase van jouw leven? Um, ja, ja, ja. Misschien wel velen. Ja, velen, ja. theorieën. Maar... Ja. Ja. Nou ja, kijk... Precies bij dit, deze kwestie, of je bang moet zijn voor de dood... daar is, daar is de, de, de Griekse filosoof Epicurus heel erg uh, ja. uitgesproken over. Die, die zegt, uh, daar moet je je dus geen zorgen over maken... want dat verprutst je leven. <lacht> ja. Ja. Dus je denkt over iets waar je niet meer bij zult zijn... namelijk uh, het moment na je sterven. Dus hij die heeft zo'n hele nuchtere opmerking van... Uh, voor de dood hoef je niet bang te zijn... want als de dood er is, ben jij er niet meer... En als jij er bent, is de dood er nog niet. Ja. Ja. Dus, uh, nou, goed, dan, dus met al die mooie wisecracks van filosofen... dat is dat ze meestal contra-intuïtief zijn. Dus je bent wel een soort van bang. En voordat je dan zo'n wisecrack je eigen gemaakt hebt... moet je een beetje trainen. Ja. Dus je moet er dan wel een ja. tijdje over nadenken. Je eigen maken. Maar niettemin uh, ben ik het daar wel mee eens. Ja. En maar verder is, is filosofie sowieso een, uh, op heel veel... Uh, terreinen... Het, uh, het, het handelen... van de, de verwarring... die ontstaat als er weer eens iets afloopt. Dus het is sowieso... het, het, het proberen... Uh, eindigheid van dingen... Uh, op een of andere manier... draaglijk te maken. Dus, dus door er, Kijk, je, je raakt in de war. Omdat we hebben emoties... en die emoties die willen liever dat er niks eindigt... maar dat alles maar doorgaat. Oneindige emoties, we willen gewoon... Veel. Maar we hebben uh, hele beperkte verstandelijke vermogens... en die, die niet te min zelf ook, ook beperkt zijn. Maar daarmee zie je ook in dat het niet oneindig is. Dus uh, je, je, je, je trouwt en je belooft elkaar eeuwige trouw. En dat is ook precies wat je wil op dat moment. Je wil eeuwige trouw. Het is een hele emotionele aangelegenheid, zo'n huwelijk... en voor het ten overstaan van je hele familie. Maar je weet dat je het niet kan garanderen, zo'n huwelijk. En, en het maffe dat wij aan de ene kant dus uh, eeuwig willen leven... dat onze huwelijken eeuwig duren, dat onze banen nooit ophouden... dat onze gro economische groei eeuwig doorgaat. Dat eeuwige gedoe, daarvan weet je eigenlijk dat iedere keer... als er een, in, in het laatste voorbeeld van de, de economische groei... als er een crisis komt, dan groeit het gewoon niet... Dus we willen dat wel, maar het doet het niet. En dan krijg je dus een spanning tussen uh, wat je wil en de werkelijkheid. En dan, en dan reageren wij heel emotioneel. Heel emotioneel. Allemaal... Die, dat, ja, die crisis alleen nog maar eens verergeren. Precies. Natuurlijk. Waarschijnlijk. Ja, exact. Dan, dan, ja, dan ga je namelijk allerlei hele tegenstrijdige dingen doen. Dus de ene die uh, begint allerlei collectieve oplossingen voor te stellen... die vindt dat iedereen echt zich in het gereel moet uh, stampen. De volgende zeggen juist, nee, ik ga nu voor mezelf... en ik uh, hou met de rest geen rekening mee meer... Dus je hebt hele tegenstrijdige behoeften. Behoefte om erbij te willen horen. Behoefte om eruit te willen springen. En die emoties zijn ook al in zichzelf verdeeld. Ja. En dat is eigenlijk waar filosofie dan bij voorkeur in van die situaties... waarin weer eens een keer de oneindige emotie... of emoties die het oneindige willen gestuit zijn op de werkelijkheid... om dan het verstandelijk zo te regelen ja. dat je gemoedsrust houdt. Daar komt het eigenlijk op neer. Eigenlijk is filosofie gewoon één ja. van de... Het eenvoudig klinkt dat ligt, Ja, gemoedsrust. Dus het ja. is humeurmanagement. Humeur <laughs> ja. Een van de middelen om, om in dit soort situaties... Als er, als er iets waarvan je eigenlijk wilde dat het altijd doorging als het afloopt... Ja. Uh, ja, gemoedsrustig oh, te houden. Ja. Ja. Nou is het al mooi René, René, Gude... dat ik vraag naar wat betekent doodgaan. Jij begint eigenlijk meteen over angst, wat een emotie is. Ja. He, terwijl die filosofie ja. juist eigenlijk een middel is... om niet die emoties de overhand te te ja. laten krijgen, want ja. die zijn kennelijk uh, verwarrend in die. Die, die, die ja. hebben de neiging om je mee te, te, te slepen, als het ware. Maar wat doe jij dan als de emoties de overhand krijgen? Want dat kunnen ze natuurlijk wel, denk ik. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik kan dat het beste uitleggen met uh, niet Epicurus, he, dat dat, Epicurus, dat is dan. Epicurus, dat zit hier, het Griekse filosoofje die vond dat je tegen de slagen van het leven, maar ook. Uh, voor, voor je vieringen, by the way... Hè. dus niet alleen om problemen op te lossen... maar ook om dingen voor te brengen... dat je het beste met een klein clubje van vrienden... in een ommuurde tuin kon gaan zitten. Even gechargeerd een beetje een, uh, een gated community kon bouwen... en de grote boze buitenwereld uh, daar, niet, daar wel open voor staan... maar, maar voor het, het eigen leven iets met vrienden en familie te doen. En uh, ja, precies. Daartegenover is ook... Een, dat is een beetje een collectieve benadering van, het, van de kwestie. Een collectief advies ook. Daartegenover staan de Stoïcijnen, bekend van het woord Stoïcijns... en die hebben een individuele benadering. Die vinden de wereld ook heel groot en onoverzichtelijk. Die leeft ook in het Romeinse Rijk voornamelijk. Dus de wereld was gewoon geglobaliseerd, net als in onze tijd. En, en die, die, die, dat enorme politieke krachtenspel, dat kon je niet rechtstreeks beïnvloeden. Dus je kon jezelf niet gemoedselig verschaffen door je land heel kalm te maken, want het was gewoon te groot. Dus je kon beter ervan uitgaan dat het land niet uh, onder controle was... of je de politieke situatie niet echt goed te beïnvloeden... en dat je dus je in jezelf terugtrekt en dan gewoon stevig genoeg bent... om alle kwesties die van buiten komen met veerkracht te, uh, te weerstaan. En die hebben dus, om oh, eindelijk op jouw vraag te antwoorden... Ja. <laughs> die hebben dus een, uh, uh, wat je dan doet in tijden dat je emoties op hol gaan, uh, uh, er heel goed naar gekeken. Het zijn, het zijn bijna dokters die heel goed kijken naar hoe het gaat... in menselijke uh, uh, gemoedsbewegingen. En de, uh, zij, zij hebben, terwijl ze bekend staan... als degene die met de ratio de emoties neerknuppelen... Hè, de stoïcijns zijn, wil zeggen, je een beetje ongevoelig wordt... voor alles wat met emotie te maken heeft... en dat je altijd een strakke, koele, rationele blik op de zaken houdt. Dat is de gebruikelijke betekenis geworden... Maar eigenlijk is stoïcijn zijn dat is dat wat doe je nou als je zo'n zo hele heftige emotie krijgt: omdat, er, omdat je zelf te horen krijgt dat je doodgaat, of omdat je te, ho te horen krijgt dat er iemand anders doodgaat, of dat er iemand anders doodgaat. Die hele heftige emoties die daarbij vrijkomen, <coughs> die moet je in eerste instantie de vrije loop laten, omdat ze niet te beheersen zijn. Ja en ook niet beheerst moeten worden. Want ze zijn voorkomen aan de orde. Wat ben je voor... Je ja, dat, zal dat zal de psycholoog namelijk ook beamen. Je moet het ja. juist wel ja, natuurlijk. aan de, aan, aan de ja. orde laten komen. Ja. Moet je maar aardige mensen zullen het ook benaderen. Want wat ja. ben je nou eigenlijk voor type... <laughs> ja. als je niet heel erg verdrietig wordt... als er iemand ja. in je naaste omgeving ja. ja. overlijdt. Dus je moet die, die, uh, uh, die emoties laten komen. Maar nou is het merkwaardige dat... of het, het prettig is, het geruststellende is... als je die emoties laat komen. Je gaat ook flink staan janken enzovoort... Uh, uh, dat is dat die emoties een bepaalde piek bereiken... en dan van nature afzwakken. Dat hou je niet tegen. Je kunt niet eeuwig uh, in een doodsangststuik blijven zitten... want dat is bijna te vermoeiend. Je, kunt niet, je, blijft ook, je blijft ook niet... Geruststellend is dat ook. Ja, dat is best geruststellend. Ja. Behalve, dus bij, bij mensen... We hebben wel iets merkwaardigs ontdekt. Wij hebben een methode gevonden. Dieren zijn daar ook veel beter in. Die zijn ook echt verdrietig, kun je zien aan honden als hun baasje weggaat, maar die zijn dat niet lang. En kinderen hebben dat ook nog. Die, die zijn heel erg verdrietig en zijn het, dan zijn ze het weer kwijt. Maar naarmate het verstand een belangrijke rol begint te spelen... en regels, en uh, in, in, in, uh, naarmate je meer gaat deelnemen aan ja. de cultuur... dan zijn er ook mogelijkheden met datzelfde verstand... om uh, jezelf aan te praten dat die emotie niet aan het weggaan is. Dus je, je zegt... Uh, er ja, is mij ja. iemand ontvallen, en dan zeg je tegen jezelf... waarom heeft dit mij moeten overkomen? Ja. Dat is een volstrekt absurde vraag ja. die het verstand heeft gemaakt... want dat is geen emotionele oprisping. Nee. Dat is een, een, vers, een verstandsing. En als je dat nou maar vaak genoeg tegen jezelf zegt... Dan, is, dan ben je dus door jezelf iets aan te praten in staat... om een emotie zeer onnatuurlijk lang te laten duren. Je klamp je vast. Ja, aan je, je klamp je vast. Het, het verlangen naar ontroostbaarheid... zoals Patricia ja. de Martelaar dat genoemd ja. heeft, toch? Ja. Ja. ja, precies. We willen het niet kwijt. Want we willen het, het niet kwijt. De... En het kan inderdaad zelfs... dat uh, heeft Maxime Gork hier ook prachtig beschreven... het kan een deel van je leven worden. Omdat je, ja. dat je uh, op een gegeven moment... Uh, de focus in je leven hebt gevonden... in een bepaald verdriet. En dat kan eigenlijk... Uh, uh, je gehele openheid naar de buitenwereld... Uh, verdringen. Omdat je... Een, een, een vastigheid in je leven hebt gevonden. En dat is, die vastigheid is dan niet uh, een huwelijk of een mooie firma waar je deel van uitmaakt. Of je. Enzovoort. Daar, daar, daar zoek je het allemaal niet in. Maar in het verdriet van het verlies van een hm. geliefde, bijvoorbeeld. Nog bedoel, Epicurus, die trok zich het liefst. Die zei: van je moet je terugtrekken. en je in een soort ommuurde tuin. Ja. Is dat voor jou. zijn dat voor jou je dierbaren? Is dat het, ja, dan het gezin? Ja, ja, ja, het grappige is dat ik. ik, ik je kunt zowel de individuele route van de Stoïcijnen ja. bewandelen... als die wat meer collectieve route. En ik denk dat ik... Uh, uh, als ik zou moeten kiezen, wat niet hoeft... maar als ik zou moeten kiezen, zou ik toch meer die epicurus ja. bewandelen. En dan zijn dat... Ik, ik zou niet de tuin ommuren. Of hooguit figuurlijk ommuren. Maar niet letterlijk. Ik zou nooit in een gated community willen wonen. Maar het is wel heel prettig om een... Uh, uh, om... om om het goed genoeg met je familie te kunnen vinden... om het daar prettig mee te hebben en om uh, heel gelukkig getrouwd te zijn. Dat ben ik toevallig, dat kan ik ook niet helpen. <laughs> Sorry. Man, <laughs> Maar dat is, dat is echt geniaal. Volgens mij ben jij een, een, een stoïcijn die tegelijk ook een emotionele dweil is. Ik ben een totale emotionele dweil, ja. Maar dat is sowieso met filosofie interessant. Hoor. Oh ja? ja. Hoe, hoe, hoe dan? Nou, dat... Dat uh, filosofie is dus, dat heeft de, de, functie van, of de naam heel rationeel te zijn. En de, dat is het ook wel, maar dat is vooral een oefenprogramma dat mensen moeten doen uh, die niet al rationeel zijn. <lacht> mensen die heel erg rationeel zijn, hoeven het eigenlijk niet zo nodig, die snappen het toch wel. Maar een emotionele dweil zoals ik, heeft de filosofie nodig? er echt voor moeten trainen.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 Parole, parole. Zaluna, Lex Bolmeier. Woorden, woorden, woorden zingt de vrouw tegen de man. Ja. Um, oftewel Dalida versus Alain Delon. René Gudde, wat wil je mij hiermee vertellen? Uh, nou, wat ik er zo mooi aan vind. Is ik vind het een prachtig nummer. En ik hou van de sfeer. Ja. Die vind ik een beetje melancholiek. En die heeft in dit geval alles te maken met die tekst. Omdat wat die vrouw zingt is dat die man woorden, woorden, woorden. Ja. Gebruikt en ze wil stilte en ze vindt de woorden, vindt ze uh, facile, he, gemakkelijk en fragiel, maar ook uh, magiek en, en tactiek enzovoort. En zij, zij uh, zegt eigenlijk, dat wil ik nu even niet, maar dat, daar geeft ze volgens mij heel mooi mee aan hoe, hoe dat bij ons in het dagelijks leven werkt. Dat is dat wij inderdaad uh, allerlei, uh, uh, we hebben gewoon een, een leven. En daarnaast hebben we er commentaar op in onze woorden, woorden, woorden. En volgens mij is dat een fantastisch uh, ding, dat wij dat kunnen. Want daarmee kun je uh, langer het verleden vasthouden... en je kunt zelfs vooruit denken en je kunt plannen maken enzovoort. En dat is allemaal verrukkelijk, dat dat kan. Maar daarmee kom je wel behoorlijk uit het heden. Dus je hebt hele boeddhistische uh, uh, strategieën nodig... om weer terug te komen in het heden. Dat komt omdat wij ons uit ons heden denken... Dankzij onze woorden, onze woorden, onze woorden. En uh, het beste gebruik van woorden is inderdaad, en volgens mij nou, het beste gebruik van woorden, dat is dat je, het, dat, je, dat je die woorden inderdaad gebruikt om een beetje uit het heden te komen. Dan goed kijkt naar welke gewoonten je nou weer allemaal hebt. Daar moet je een beetje afstand van nemen. Moet je even niet meedoen. En dan, dan maak je een theorietje van welke gewoonten je zo al aan de dag legt. Dan bedenk je, moeten die zo blijven of niet? Hmm. En soms moeten die niet zo blijven. En dan denk je welke gewoonte het dan moet worden. Maar daarna moet je als een speer weer terug... uit dat gepieker en getheoretiseer over hoe het allemaal zit... in uh, het leven waar het gebeurt. Gewoon doen. Dat leven. moet je gewoon doen. Oh, ja. En op dat, die, die overgang... Die constante het, Dus het gevaar dat je blijft steken in, oh. in nadenken over het leven... om het allemaal zo goed mogelijk te doen en vervolgens nooit meer aan het leven te beginnen. Op die overgang zit nee. dit liedje. Dus hield je eigenlijk maar ook jezelf wel een beetje een spiegel voor, of niet? Ja, ja, mijn gevaar is natuurlijk enorm dat ik... Uh, ik bedoel, ik ben niet alleen een emotionele dwijl... wat al onthoudig is de filosofie... maar verder ook nog een behoorlijk chaotisch denker. Mm. Dat vliegt alle kanten op. Ja, dat vind ik wel weer leuk. <lacht> Chaos. <lacht> Volgens mij moet dat, moet dat ook. Nou, nu, als je het over het heden hebt... nu zit ik dus met jou in de roeiboot. En, en kan ik ook even twee kanten op. Dat uh, wil ik ook allebei nog, doen voor zover de tijd ons dat toelaat. Um, namelijk even... even voor ons uitkijken, maar dan kijken we dus naar het verleden... maar ook ja. nog even over jouw schouder naar de toekomst okay. kijken. Dat zijn de twee richtingen. Je hebt namelijk in, in een stuk in de NRC uh, daar het volgende over gezegd... dat wat je nu kan doen is één, geen wensen meer koesteren voor de toekomst... en twee, je verzoenen met alles wat het leven je gebracht heeft. Is dat nodig, in jouw geval? Dat je je moet verzoenen? Dat je, je moet ja. verzoenen? Ja, nee, want, want dat... Uh, ja, enorm omdat dus, uh, dat, dat heeft te maken met... Maar waarmee dan? Met, nou, met dat het goed genoeg... Kijk, kijk, als je ambitieus bent, dan is het nooit goed genoeg. Ja. En dat moet ook, want anders dan blijf je niet, niet doorrouzen. Dus je, zolang je in die speedboot naar voren zit... dan uh, bereik je af en toe wel eens iets. Maar ja, daarna dan heb je even plezier van. Maar daarna ben je alweer iets nieuws aan het bereiken. En iets daarop volgens aan het bereiken. En ik heb veel... Uh, uh, dit, veel mensen die je kent ken veel mensen vooral boekenschrijvers die een fantastische uh, oeuvre achter zich hebben waar ik helemaal uh, nou ja jaloers of ik vind het benijdenswaardig hoeveel prachtige dingen ze hebben voortgebracht en als je die dan spreekt dan zijn ze bezig met het boek dat dat, dat, dat, nog, dat ze nog andere, niet dat ze nog niet hebben geschreven dat is eigenlijk al het andere nu ja. eindelijk precies het boek dat ze nog niet hebben geschreven en dat is ook een, een, een normale uh, gang van zaken. Dus ik, ik zou dat ook niemand afraden eigenlijk, want nee. dat is de kracht naar voren. Maar heb jij dat ook? Heb jij, heb ja, jij ook iets waarvan je dat zegt, dat ja, maar dat heb ik nog niet nee, gedaan nee, en dat nee, zal er ook nee. niet meer van komen. Precies. Ja, dat, natuurlijk heb ik dat. Ja, natuurlijk heb ik dat. Wat dan? Nou, kijk, maar dat heeft te maken met, met dat ik eigenlijk niet zozeer ik, het is nu niet aan de orde om me af te vragen wat er ja. niet meer komt. Dat kan ik wel doen hoor. Ja. Maar het is juist, ik moet op een rijtje zetten wat er gebeurd is. En dat is het. Ja. Dus, en dat is een andere instelling dan van datzelfde toen ik er nog in zat. Ja. Denken, wat is de volgende stap? Wat vind, is de volgende vind stap? het moeilijk om dat te doen. Ja, dat is moeilijk, ja. Hoe kan dat? Maar Hoe kan het nou dat jij met jouw stoïcijnse inslag dat toch moeilijk vindt? Nou, dat, dat is omdat gewoontes zo taai zijn. Dus ik had de gewoonte om vooruit te kijken. Ja. En. Uh... Ik moet mezelf nu dwingen om een ja. gewoonte te ontwikkelen om achteruit te kijken. Maar die gewoonte om vooruit te kijken, die eilt gewoon na. En dat is ook het moeilijke van, dat is trouwens letterlijk ethiek, weet je dat? Het, dat, je, dat je van uh, ethos in het Grieks betekent gewoon gewoonte. Dus een gewoonte om vooruit te gaan is een bepaalde ethos. En dat is een houding in het leven ook meteen. En als je dat wil veranderen, dan moet je eerst dus uit die ethos stappen. Dat is al heel lastig. Dan is het lekker geautomatiseerd en je stapt er iedere dag mee, mee uit je nest. Dus dat gaat allemaal prima. Dan moet je eerst uitstappen en dan, dan langzaam maar zeker appt hij inderdaad weg. Maar dan is het oude niet meer en het nieuwe nog niet. Dat is in deze tijd van het jaar ook wel een mooie gedachte. Ja. Het oude is dan niet meer en het nieuwe is nog niet. Dus dat is twijfel, onheimisch, uh, vervelend. En daarin moet je proberen als een, als een gek een nieuw idee... voor een, een volgende gewoonte te krijgen. Ja. Namelijk bijvoorbeeld de gewoonte om terug te kijken. Ja. Maar die is niet meteen de volgende ochtend om half zeven paraat. Nee. Nee, <laughs> Dan moet je eindeloos dus ja, ja. voor, voor, voor je... Uh, in plaats van vooruit te ja. kijken en door te draven... Uh, dat je echt lukt om terug te kijken. Ja. Dat, is, dat geldt voor mij zeker. Je hebt... Um... Natuurlijk hele, hele verstandige dingen gezegd over filosofie En dus hoe mensen in elkaar steken. In ieder geval hoe het denken van de mensen in elkaar steekt. Um, in een daarvan vond ik zo prachtig. Je wordt wie je bent door iemand anders te willen zijn ja. en daar niet in te slagen. Ja. Ik vind dat van een ontroer, ontroerend en troostrijk. Dat vind ik ontzettend leuk om te horen. Want dat vind ik namelijk ook. Ik vind het ook ontroerend en troostrijk. En ook dat moet nu voor jou, denk ik... Als je dat zo zegt, hè, dat je juist toch... Nou ja, goed. Nou, het is een, dat het je is... ermee worstelt zelfs. Maar dat is, dan is dit een gedachte, denk ik... Die jou toch zelf ook die troost zou moeten kunnen bieden. En de, de, de gemoedsrust, als het ware. Je hebt het zelf gedacht. Ja, ja, oh precies. Nee, als je het zo bedoelt, ja, ja, ja, nee, zeker. Als ik terugkijk, dan, dan uh, is de oogst... Misschien niet zo groot als dus je had kunnen zijn. Maar er zitten zo'n ja. paar dingen in. waar ik echt blij mee ben. Vanaf, dan, de, de, de, wat, waarom vind jij het zo ontroerend en, en troostend? Nou, weet je, omdat het. Uh, dat het een, een, een brug is. naar dat je alvast met je eindigheid leert leven. Ja. voordat iemand tegen je zegt dat je doodgaat. Want eigenlijk heb je daar een oncoloog niet voor nodig. Ja. Want we gaan namelijk ja. toch allemaal dood. Ja. Dus je kunt beter op een of andere manier die eindigheid inbouwen. En dat is, dat daarin. in dat zinnetje schuilt een manier om tijdens die ambitieuze fase waarin je altijd maar vooruit draaft... al een beetje aan je eigen beperkingen en je eigen eindigheid te beginnen denken... en daar zelfs een beetje vriendschap mee te sluiten. Dus zit je juist, dat is het troostrijke ervan... Dat, uh, dat, dat er een manier is om naar jezelf te kijken... dat je juist door je beperkingen uh, iets aardigs wordt. Zeker als je die beperkingen ook een beetje je gang laat gaan. Ja, net precies. zoals je emoties en je verdriet. En, en de truc die, die, die ik hierin suggereer, dat is dat je... als je ambitieus bent, dan wil je iets worden. Uh, neem dan een flink hoog doel, want dat bevredigt je ambitie. Neem een hoog doel, bijvoorbeeld Gandhi of Mandela of zo. Echt een, een lekkere een voorbeeld waarvan je denkt... dat ben ik nog niet, weet je wel. Dat je echt iets hebt om naar te zoeken, naar te streven. En uh, dan, dan daarna wordt je, je eigen beperking op twee manieren twee manieren wordt word jou, jouw vriend. Omdat de eerste keer probeer je uh, uh, een beeld te vormen van Mandela... dat je gaat nabootsen. Nou, we kennen de man helemaal eigenlijk niet. Je leest een, een, een biografie en je kijkt een filmpje. Maar je kent heel de Mandela niet. Dus je, je begint al een beetje dat beeld dat je van hem hebt... al een beetje naar je eigen, naar je eigen vermogen of beperkte vermogen om te sleutelen. Maar dat blijft wel een echt ideaal. En dan vervolgens ga je dat echte ideaal proberen te bereiken... En dat haal je niet helemaal, want je schiet tekort. <laughs> het lukt je niet. En wat er dan van je overblijft, dat is wat je van jezelf gemaakt hebt. Want als het je helemaal gelukt was, was je pure kopie van Mandela... Wat, wat zelfs als het had gekund niet eens leuk was. Want we hadden Mandela al, dat hoefde jij niet meer te worden. Dus dat helpt niet. Maar het is ook niet zo dat je niet uit je stoel bent gekomen. Je bent wel degelijk ja. iets gaan doen. En met een positieve instelling, of een instelling om iets te realiseren. Ja. En dat is dat net niet helemaal gelukt. Maar dat niet gelukt zijn, dat is precies je, je, je, je verdienste. Nou ja, ja, ja, maar dat maakt je ook zo menselijk. Dat, dat vind ik het mooie eraan. Dat het twee zeer tegenstrijdige uh, neigingen in de mens met elkaar verzoend, verenigd in één zin, binnen één grammaticaal verband, namelijk ambitie. Dus je, je wil jezelf onderscheiden, uniek maken aan de ene kant. Aan de andere kant wil jij deel uitmaken van de commune, de gemeenschap. Ja. En het ene ja. is uh, dat dat, dat helpt je de wereld in. En het andere, ja. dat, dat niet slagen, dat verbindt je met ja. de andere mensen, denk ik. Dat vond ik daar zo ontzettend mooi. Ja, ja. ja. Nou ja dat is natuurlijk heel mooi. Omdat je dan, uh, als je daar op tijd, als je ambitie een beetje zo inkleurt dan is volgens mij, dat durf ik eigenlijk wel te beweren... dan is daarna die... Uh... Nou, je hebt je levensavond tegemoet gaan... ook niet meer zo'n probleem. Want je zit al op het spoor dat het niet alles of niets is... maar je zit al met een, een alles en niets uh, verhaal. En, en uh, ja, goed, ik heb dus nu een beetje een penibele situatie... maar ik zie ook heel veel kennissen van mij om mij mijn heen... die 65 worden en die zitten met hetzelfde probleem. En er zijn allerlei van die levensfasen... Maar in het helemaal niet zo erg is als je alvast wat kunt omgaan... met dat er dingen eindigen waar je met je hele ethos... met je hele levenshouding, met je hele gewoonte aan vasthing. En dat eindigt echt. En dan moet je een zekere souplesse hebben... om in andere gewoonten over te gaan. Ik kijk nog even over jouw schouder. Graag. In de toekomst. Er komt een, een scan aan. Ja. Die is voor jou van groot belang. Zodat je dan weet hoeveel tijd jou nog rest, als ik het zo ja. mag zeggen. Ja. Als dat nou niet goed is, wat ga je dan doen? Wat ga je dan met de nadruk op doen? Wat ga je dan doen? Hoe ga je dan de laatste tijd... zinvol, zinvol invullen? Kan je daar iets over zeggen al? Ja, ik zal niet veel anders gaan doen dan ik doe. Ik ga niet veel, veel anders doen dan ik doe. Ik, het is zeggen. inmiddels al wel zo ernstig... dat ik dus bezig ben met van mijn werk afscheid te nemen. Dus, uh, ik ga in ieder geval niet gewoon... Ik ben, ik ben nu al niet bezig om... Uh, wat ben je vraagt wat ik wel ga doen, dat is even heel wat anders. Ik uh, denk dat ik wat uh, ik nu ook heel veel doe, uh, uh, op mijn woonark, uitkijkend over het ei, met een hoop boekjes uh, rommel zitten maken op mijn bureau en daar mijn, uh, bij mijn uh, wanordelijke geest uh, volgend <laughs> die alle kanten opschiet, ik denk dat ik dat doe. En wel ook tegelijkertijd probeer om uh, niet ongelukkig te worden. En wat er ook echt moet gebeuren, dat is contact houden met, uh, uh, met mijn zoons en met mijn vrouw, natuurlijk. Maar ook toch liever met, met, met vrienden die, die uh, uh, daar vlak omheen zitten. En ja. misschien wel met gewoon zoveel mogelijk mensen. Contact houden. Want je zei, René Gude, aan het begin dat doodgaan voor jouzelf eigenlijk niet zo'n zo probleem is... Nu niet. Ik beloof niet dat het dit nee, aan het einde... Ik, dat weet ik. ik. Goed. Ja. Maar, maar dat, nu echt, dat, echt niet. Dat, dat weten we ook ja. niet. Ik bedoel, waarom zouden nee. we daar een voorschot op opnemen? Ja. Um, maar wel voor de mensen om je heen. Dat is dus wonderlijk. Dat je eigen dood minder een probleem is... voor jezelf althans dan voor anderen. Zoals de dood van anderen ook een gro groter emotioneel uh, aantasting ja. kan zijn... dan. Ik denk dat onze wel, angst voor de dood... Ga je nou ja, ik, ik wou eigenlijk zeggen van kan je... is dat een van de manieren om zo'n fase in je leven... de laatste fase in je leven zinvol invulling te geven... is dat om je dan dus bezig te houden met de anderen... Ja. op een of andere manier. Ja. En ja. hoe ziet dat er dan uit? Nou ja... Dat, het zijn uh, hele ingewikkelde Nou ja, nee, nee dat, dat, dat zou er wat, wat uh, emotioneel of, of in gedachten, ja. wat in je, in je gemoed, in je humeur zou dat eruit zien dat je je niet in jezelf opsluit. <coughs> ja. En je kunt je op twee manieren in jezelf opsluiten. De ene is door gewoon niks meer te zeggen en te gaan huilen op de bank en uh, boos te worden op de omgeving. En de andere is om uh, al te joviaal te doen of er niks aan de hand is. Dat is ook een soort afsluiten, want het onderwerp is dan niet aan de orde. Dat is er overheen. Ja. Terwijl het proberen toch met, met uh, de mensen die, uh, uh, die in je omgeving zijn... of zich in de omgeving aandienen, omdat ze je bezoeken... Uh, te proberen om het, het, het, de kwestie wel te adresseren en het erover te hebben... is een manier om het sociaal te houden. Niet praten of het gesprek domineren met dat er niks aan de hand zou zijn. Dat is niet sociaal. Het gesprek er toch een beetje over laten gaan. Dat is wel sociaal. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ook geruststellend voor de omgeving. Ik heb het andere jonge jongens zien doen gewoon. Ja. Jongetjes van twintig die, die, uh, die eigenlijk de hele dag bezig waren om uh, hun moeder gerust te stellen. En hun broer en zus en hun vader. En dat, dat is fantastisch. En die deden dat heel automatisch. Dus uh, dat kan. Hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe, dat je... Nou ja, dus door gewoon te, te vermijden dat je, dat je niks meer zegt. Ja. Het heeft heel veel met, ges met gesprekken te maken. Met, uh, dat kan natuurlijk ook met allerlei non-verbale middelen. Maar het, het contact houden en niet al denken dat je weg bent... en al voor dood op de bank gaan liggen... en niet doen alsof je nog gewoon tot de levende behoort. En Dat, dat, is, dat zijn hele concrete houdingen die je echt concreet ook niet kunt doen. Ja. <laughs> nou, ik begrijp wat als je die, die twee jongens noemt... waar je ook over verteld hebt in Vrij Nederland, als ik me niet vergis... Ja. Dat, dan blijkt eruit dat je... Tot het laatste moment iets kan betekenen voor andere mensen. Ja. En niet andersom. Kijk, de ja. neiging is om te denken: nou, de, wij moeten ja. nu voor jou zorgen. Precies. Maar het wonderlijke is, ja. en dat, is, dat vind ik ook wel weer een soort uh, troostrijk. Ja, zo is, uh, dat zit is, is een. Dat het juist eerder andersom blijft. Het is andersom. En dat geldt zowel voor uh, het sterven. Ik ben ervan overtuigd dat angst voor de dood een beetje een idee is in ons hoofd. En dat idee in ons hoofd, dat, dat wordt gevoed door ideeën in ons hoofd. En die ideeën die hebben we opgedaan door andere mensen te zien sterven. Dus ik denk dat doodsangst het uh, uh, bang zijn voor de dood van iemand anders ja. is. In eerste instantie. Ja, ja. En dan kun je dat later kun je dat op jezelf betrekken. Hm. Maar als je dat beeld hanteert van... je hebt een mooi leven gehad of een slecht leven gehad... maar in ieder geval na het leven uh, houdt het op... dan is toch... dan, dan degenen die doorgaan, die zitten met, met de, de emoties. En uh, ik niet. Dus die hebben er... moet ook doorleven zonder mij. Ik hoef niet door te leven zonder mij, want ik was dood. En het grappige is, je kunt het ook zien bij... Uh, dat heb ik ook veel gemerkt in de afgelopen tijd... bij, bij uh, de patiënt en de mantelzorg... als het gaat om heel erge pijn. Ik durf de, de stelling aan... dat pijn voor de patiënt niet zo erg is als voor de mantelzorgers. En ik, ik heb veel pijn gehad, kan ik je vertellen. Ik heb echt behoorlijk geleden zo'n zo beenamputatie met, met fantoompijn. Dat is vervelend. Maar als je pijn hebt, dan, dan, dan ga je daar aanstaan als patiënt. Je, je krijgt een, een, toch een plezierig soort bewustvernauwing. Die, die, uh, je, uh, het moet niet te lang duren, want dat is heel akelig. Pijn is natuurlijk heel akelig, maar het leven wordt ook weer simpel van... <coughs> je krijgt een soort bewustzijnsvernauwing en je deelt ermee. Terwijl... Degenen die van je houden, die staan naar je te kijken... en die, die, ja. die zien jou... Oh, oh, oh, oh, die of, omdat je pijn hebt in een been dat er niet meer is... en je kunt ja. niet eens poetsen. Ja. Ze kunnen je niet eens masseren, want het been is weg. En die staan daar machteloos bij. Ik weet zeker dat, uh, dat, dat mantelzorgers... Op een, op een bepaalde en hele belangrijke manier... erger lijden dan de patiënt. René, Gude, dit was een heel bijzonder eerste uur van het nieuwe jaar. Dankjewel dat ik een uh, tijdje bij jou in de boot mocht zitten. <lacht> Jij bedankt, Lex. Ik vond het een fijn gesprek. Ja. Um, en dat gesprek kan natuurlijk straks... na de moker... Uh, na het nieuws van één uur... tot twee uur voortgezet worden met u. Uh, als u dat wilt. Uh, dit gesprek met René Gude... is natuurlijk te beluisteren, nog eens te beluisteren. Dat is wat mij betreft uh, zeker de moeite waard. Omdat het nogal grondig is op de website van radio1.nl. U kunt um, zijn foto zien op onze Facebookpagina... en u abonneren op de nieuwsbrief van Casaluna via de eigen website, die hebben we ook nog steeds. Kazaluna.ncf.nl um, Zometeen dus de moker. En daarna... Um, nou, een, kijk... Ik wil ook wel wat poëzie voorlezen hoor, dat vind ik ook heel leuk. Ik heb a water bij me, dat past wel, weet u wel, die van de, de eerste regels. Wees hier aanwezig, allereerste geest die over wateren van aanvang zweeft. Dat past toch bij het nieuwe jaar. Maar u kunt ook bellen met wat u het liefste vond van het afgelopen jaar. En wat u van plan bent te gaan doen. Dus in die roeiboot, even terugkijken op het jaar. Dat is een dierbaar moment. En wat gaat u doen? 0800 1121, tot zometeen.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 Amsterdam, de jaren zeventig, de strijd om de wallen, deel zestien, de tip van Hart. Je ziet er eigenlijk een beetje knap uit, Rienus. Met die mislukte kop van jou hebt dat weinig zin. Daar kan geen mooi pak tegenop. Ja, dit is Gaal geen lolletje, jongens. Ja, ja, ja. Dit is bloed serieus. Ja, serieus. Als we het verkloten, dan krijgen we problemen met de leiding. Dat weten jullie verdomd goed. Je praat niet met de kid. Dat doe je gewoon niet. Waarom Harry dat toch gedaan hebt? Waarom je Cor getipt hebt over het valse geld? Juist hij? Ze zeggen dat ik alles weet. He? Vraag het maar een kleine Fransje. Met dit... Dit kan echt een grote zaak worden. Grote zaak? Weet je dat wel zeker, Cor? Natuurlijk. Mijn informatie is Picobello. Picobello. En hond soms zo. Oef, oef. Wat heb ik nou gezegd? Jezus, nog een toe. Ik ga er niet met een stelletje kleuters op een schoolreisje. Ga nou slapen, hoor. Dat kan ik niet. <lacht> Wel rustig blijven liggen, schapen tellen. Wat op met je schapen. Voordat je bij de honderd bent, ben je alweer in je toch? Nou, ja, ik... nou, zoeken jullie nog even die andere spullen bij elkaar? Hoor, ik wil nog even... Wat heb je nou weer? Ja, weet je het echt zeker dat het klopt wat Pruijs verteld heeft? Zoiets doet hij toch niet, een ander verlinken? Waarom geloof je hem nou? Ik geloof hem, punt uit. Maar als hij nou... Nou, niks nou... te maren. Ik kan Harry vertrouwen, dat weet ik zeker. Het kwart over zes. Dan moet je nou kwart over zes uit bed. Vaak kom je er dan pas in. Piet, ja, jij nou maar lekker door. Er is toch niks? Ik heb toch geen last van je hart of zo? Nee, zei ik nou niet. Natuurlijk heb ik geen last van mijn hart. De Willemstraat. Dat is toch hier ergens rechts, Cor? Hé, hey, daar mag je niet in? Schei uit, zeg. Ik ben niet aan het rijden voor mijn verkeersdiploma. Wat is ook alweer het nummer? Ja, dat merk je vanzelf wel als we er zijn. Oh, stil, mijn schat. Ja, zo, kom maar eens even stil. Ja. Hier, mag jij even lekker tussen je papa en je mama? Oh, Jezus. Oh. Het is nog ineens half zeven, joh. Uh, kom maar, zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Hier, hier, hier is het. Kijk, kijk. Zijn die anderen er al? Ik zie niks. Als ze verdomme maar op tijd komen. Dan staan we er mooi voor lul. Dat staan we pas als die informatie voor jou niet klopt. Oh, godverdomme. Kom nou Harry. Ja, hier, kom nou. Kom nou lekker bij me liggen. Ach, kijk eens wat is. Mm. Oh. Hey, als jij nou hier komt wonen, dan win je er gewoon aan. Dan wint hij ook aan jou als een papa. Mm. Oh, ja. Probeer het eerst eens met de loper. Nou, ik, ik weet niet wat voor slot ze erin hebben laten zitten, maar het is wel duidelijk dat er niemand naar binnen mocht. Nou, dan maar met grof geweld. Die koevoet hebben we niet voor niks mee. Ze hebben net krakers. Mag ik ook eens een geintje maken? Kom op, jongens. Het is jullie ook niet. niet. Oh, zit er niks meer in? Ja? Nou, even de andere proberen. Zo. Ja, dat is lekker. Gezellig ook zo met papa erbij. Ik ben, ben helemaal bij de melkboer kan ik ook al niks meer op de lat kopen. Het zal weer eens niet zo wezen, hè. Waarom zie je nou altijd aan mijn kop over boem? Jullie twee blijven hier. Wie heeft de Tangen? Oh, Jezus. Nou. Wat een troep. Wal, die leren jassen. Ja, dat is ons pakje al niet. Uh, yeah. We moeten die vaste flappen hebben. We hier kijk, kijk daar eens, daar achter die dozen. Ja, nee, nee, dat is alleen oude meuk. En in die kast? Ja, suède, Zeker allemaal van de vrachtauto gevallen. Blijven zoeken! Hoe weet jij nou zeker dat hier nou... Ik ben puur zat, weet je dat? Als je me toch niet gelooft, waarom ga jij dan niet terug naar nergens huizen? Daar hebben ze vast nog een goede veldwachter nodig. Ho, Gary? Ja. Ja, ja. Je bent er ook vroeg bij? Of moet je nog naar je nest? Man, bemoei je eigenlijk met je eigen zaken. Moet je horen wie het zegt. Jongen, jongen, jongen. Nop, nada, niks. Alleen maar rotzooi. Nou, in die schoendozen zit ook niks. Alleen maar schoenen. Hé, hey. dat busje. Geef die steunen iets. Ligt eens even bij. Hier, hier. Dit is een klap afblijven. allemaal. Kijk, afblijven zei ik. Amsterdam bij dat die garage voor mij is. Twee jaar geleden gehuurd, nooit geen problemen mee gehad. Ze moeten getipt zijn. Iemand moet de boel verlinkt hebben. Wat lag er eigenlijk nog meer behalve dat geld? Schoenen en jassies. De meester zou naar de Albert gaan. Kunnen ze je daar nog op pakken? Nee, dat denk ik niet. Het is allemaal klein spul. Dat is de moeite niet waardje. Maar dat geld... nou, ik denk niet dat ze daar echt moeilijk over gaan doen. Hoor. Ik heb een paar contacten op het HB gebeld. Je weet wel, Edwin. Die slomen. Ja, maar hij weet wel veel. Het is moeilijk om te bewijzen dat er bewuste handel achter zit. Ja. Ze zijn al lang blij dat die flappen van de straat zijn. Ja, ja. En dat busje, dat staat toch nog niet eens op jouw naam? Alleen John is dus de lul. Kom op, kom op. <laughs> Het zijn ook altijd dezelfde die verschut gaan. En als ze je komen halen, wat vertel je ze dan? Op, ja. Ze zullen je toch wel even meenemen voor verhoor. De waarheid natuurlijk. Ik heb toch niets te verbergen? Vertel ik ooit wat anders dan de waarheid? <laughs> en die Peter van Straan? Want die Rooijen, die weet er nooit wat. Als je hem naar zijn achternaam vraagt, dan is hij hem zogenaamd vergeten. Dan heb je helemaal niks aan. Ja, ik weet het. Maar je moet het toch maar proberen. Maar ja, het zou natuurlijk mooier zijn geweest als we die hele bende hadden kunnen oprollen. Je kan niet alles hebben. Maar uh, hoe wist je het eigenlijk? Och, je hoort wel eens wat. <laughs> Zulke dingen hoor ik nou nooit. Met de goede mensen omgaan, hè? dat is het hele eieren eten. Goede mensen? Welke mensen zijn dat dan? Ach, dat wil je toch niet weten? Goed werk, hoor, Knap gedaan. de tering, tering. Hey, hey, rustig ja. een beetje. Er wordt hier gewerkt, er ja. wordt hier serieus getraind, man. Dat heb ik nou weer, hè? Ja, en wat moet nou? Wat een tering zou je zeggen? Godverder. Wat is er dan? Ja, ik, ik had, nou, ja, verdomme al dat poen, man. He, wat moet, het nou? Hey, rustig, kom even mee naar mijn kantoor. Ja. Hij, hey, zo gaat het? Hier? Gloeiende, godverdomme. Gaat zitten. Ja. Het geld, hè? Het is godverdomme weg, man. Het is pleiten. Moet nou? Wie, wie hebt de boel hier verlinkt? Ga eerst nou eens rustig <totstuk> zitten, John. Wil je koffie, colaatje, biertje... Ik wil godverdomme helemaal niks! Ik wil dat <totstuk> geld terug, dat wil ik! Ja, wie hebt me verraaien? Die smeris die komen niet zomaar binnenvallen, hoor. Die wisten wat er lag. Was het iemand van hier? Weet jij er wat van, Peet? Nee, niks. Zweretje. Ja. Dacht je dat ik het leuk vind dat ze mij weer in de peiling hebben? jas en schoenen ben ik ook meteen kwijt, hè? Hoe wisten ze het dan? He? He? Het, het, het moet toch van hier komen? Thijs? Ari? Ik werk hier alleen met eerlijke mensen, John. Mensen ja. die ik 200 procent vertrouwen. Nou, die Ari, dat is een gluipert. Nou, laat het hem niet horen, want dat Tim met je bek dicht. Voor Ari steek ik mijn hand in het vuur. Ja. ja, dan kom je wel met een verbrande klauw terug, hè? Verdomme, man. Mario dan? Of uh, was het misschien een opzetje van jullie twee? Ik geloof dat je nu een beetje doordraait, Jong. Kijk eens aan. Meneer heeft een keurig naambordje: Peter van Stralen. Of hij ligt nog in zijn nest, of hij is niet thuis. En zo keerde zij onverrichte zaken huiswaarts. Waar heb je dan er weer vandaan? Nou, oh, daar hoorde ik iemand zeggen. Nou, laten we teruggaan. Ik heb nog wat papierwerk te doen. Hmm, papierwerk? Waripruis misschien? Hé? Wat bedoel je? Er zijn nog een paar dingen die ik niet begrijp. Jij kan nog maar pas kijken, Yogi. Jij moet nog een heleboel leren. Ja, dat zal best. Maar wat ik niet begrijp, is dat die Harry Pruis ons die tip geeft over dat valse geld. terwijl zijn eigen zoon ermee te maken heeft. Dat weten wij nog helemaal niet. Niet te gaan conclusies trekken. Dat is niet gezond. Nee, laten we zeggen dat het gezond is om met Harry Pruis samen te werken. Ik werk niet met Harry Pruis. En dat valse geld dat hebben we toch wel mooi van de straat gehaald. Of niet soms? Ik wil niet moeilijk doen, Jon, maar je schuld is nou wel behoorlijk opgelopen. Ik ben de Nederlandse bank niet. Je moet binnenkort echt een keer gaan dokken nou. Dat geld, dat komt. Maak je geen zorgen. Nou, dat doe ik wel. Hoe is de stand, Mieke? Twaalf mil, Aad. Twaalf ruggetjes. Zo. Maar, ik ken er toch ook niks aan doen dat die biljetten nou zijn. Nee, maar ik ook niet. Wat nou weer? Ja, de kit staat voor de deur. Nou, nee, blijf jij maar zitten, jochie. Blijf jij nog maar even gezellig babbelen met Aad? Dat zal wel voor mij wijzen. Misschien een nachtje logeren op kosten van de staat. Hey, en je wist niks van dat geld, hè? Nee, natuurlijk niet. Nou, veel plezier nog, hè, met z'n tweetjes. Zo. Die schuld Hoe ga je die betalen? Weet je dat al? Nou, hier. Hier heb je alvast anderhalf. Een beginnetje. Zo. Anderhalve mil. Waar heb je dat vandaan? Toch niet uit de portemonnee van je papa, hè? En de rest? Gauw, Aad. Gauw. Anders moet ik toch echt zelf een keer met je vader gaan praten, hè? Ja, dat zou ik niet doen. Je, je weet hoe ze hem noemen, Aad. De moker. En nou moet ik bang worden. Ach, man, de enige die van die man een mep gaat krijgen, dat ben jij. Jouw vader is een man die tenminste weet hoe het hoort. Als je schulden hebt, dan moet je die betalen. Of anders hij. Omdat hij je vader is.